Van twee uur. Joris Dubenitski met het nos NL... van het Joegoslavië-tribunaal... in zijn slotpleidooi Leugenaars genoemd. Hij zegt dat er geen spoor van bewijs tegen hem is. De aanklagers eisen levenslang tegen Karadzic, onder meer voor genocide. In de Oekraïnse stad Donetsk zijn tien doden gevallen... door raketinslagen op een schoolplein en een bushalte. Bij de school vielen vier doden, onder wie een leraar en een ouder. Kinderen bleven ongedeerd. Bij de bushalte in Donetsk kwamen zes mensen om het leven. De overheid gaat binnenkort een nieuw computersysteem gebruiken... dat fraude met belastingen en uitkeringen moet opsporen. Het koppelt allerlei persoonsgegevens van burgers aan elkaar... en zoekt vervolgens naar patronen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om informatie over inkomen, toeslagen... hypotheken en pensioenen. De techniek wordt nu ook al gebruikt door inlichtingendiensten...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 Het weer, geregeld zon. Het is ongeveer 20 graden. Vooral in het noordwesten, bewolking. En later vanmiddag, mogelijk wat regen. Ook morgen is er een mix van wolken, zon en wat regen. Vrijdag blijft het overwegend droog. En wordt het vrij zonnig. Dit was het en enige... verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Swaan bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file na een ongeluk... bij Dordrecht Centrum 2 kilometer, de linkerrijnstrook is dicht... en de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Knopend gorkum 2 kilometer. Tot zover de verkeers- U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Vinyljaren. Het is woensdagmiddag, het is twee uur geweest. Vier minuten over twee om precies te zijn. Zelfs bijna vijf minuten over twee. En dat betekent dat we de computers weer uit gaan zetten. En dat we gewoon weer uh, overschakelen naar het ouderwetse handwerk. Gewoon weer platen opzetten. En de naald in de groef. Scherp stellen. U luistert wederom naar de vinyljaren. Met Vandaag. Alan Parsons, Turn on a Friendly Cards, De uh, Eagles, Desperado. Zo heet dat album. En yeah. de Dizzy Band, The Opera. Een leuke mix van drie LP's die we vandaag weer proberen helemaal te gaan draaien. Zoveel mogelijk althans. We doen ons uiterste best. En indien beschikbaar geven we natuurlijk ook nog wat informatie over de platen die we draaien. De artiesten en zo wat is meer zijn. We beginnen met die uh, Alan Parsons Project. Alan Parsons is ooit begonnen als geluidstechnicus bij uh, de IMR Studios. Onder andere heeft hij samengewerkt met de Beatles tijdens het album Abbey Road. Daar was hij een van de technici. En een van zijn grootste uh, wapenfeiten is natuurlijk het album Dark Side of the Moon van, uh, van Pink Floyd. Maar zelf heeft hij natuurlijk ook het nodige aan uh, muziek uh, voortgebracht. Samen met uh, Eric Wolfson. Samen hadden ze die Elson Allen Parson Project. Nodigen gewoon topmusicie uit en topvocalisten En uh, die, uh, ja, die lieten ze dan gewoon mooie liedjes zingen. Diverse platen gemaakt. En vandaag hebben wij dus het album Turn On A Friendly Card. En daarvan openen we met Maybe a price to pay. Easy money and Faithless women Red eye whiskey For the pain Stones, waiting for the names. And a man could use his back or use his brains. But some just went stir crazy. dus uh, van het album Turn On A Friendly Card van, uh, van de Ellen Parsons Project hoorde u uh, het nummer Maybe A Price To Pay en daarna de uh, Eagles van het album Desperado en dat nummer dat heet uh, Doolin Dalton we gaan door met uh, de Dizzy Man's Band. Ik ga u er straks wel wat meer over vertellen. De Dizzy Man's Band, uh, fantastische collega's. De uh, band die komt uit Noord-Holland. Uh, uit Kromenie, Saandam, uh, noem het allemaal een beetje op. Zo'n beetje die omgeving. Uh, Beverwijk ook en Heemskerk. En uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Um, de grootste hits ja, uh, die erop staan zijn natuurlijk de show en die opera. Die bewaar ik voor wat later in het programma. Uh, maar die komen beslist natuurlijk aan bod. Uh, we beginnen met een wat onbekender werkje. Tenminste, ja, voor mij is het vrij onbekend. Uh, het heet Asterix en Obelix. Hier zijn de Dissimens Band. Well, oh, we better get it. Oh, no. No. Oh, well Waar ik nog nooit van gehoord heb. Een <laughs> Dizzy Man's best was een Nederlandse pretpopgroep. Noemen ze dat tegenwoordig. Uit uh, Zaandam. Rond zanger Sjaak Kloes. Nou die kwam niet uit Zaandam. Die komt gewoon uit Heemskerk. Uh, en trouwens, het was, was nog niet alleen Zaandam. Er zaten ook uh, wormenveerders in. Komen niet, weet ik het allemaal niet. Ze kwamen in ieder geval uit de regio Beverwijk, Heemskerk, uh, Zaandam. En uh, alles wat daartussen ligt. Uh, de band debuteerde in 1970 met het nummer Ticket Toe. Dat u later nog wel zult worden. Uh, met een herkenbare van Creedence Clearwater Revival uh, geleende melodielijn. En dat, is, dat liedje dat heette Down on the Corner. Dat is duidelijk. Uh, Ook blazers, rockgroepen als Blood, en Tears uh, behoorden tot de referentiekaders. Blijken ze nummer als Matter of Facts? Nou, dat was niet van. Uh, ik weet het toevallig allemaal natuurlijk, ik ken ze goed. Dat was niet van Bledsville het eerste, maar het was van die Eyes of March. Het nummer 4 stond daar een beetje model voor. Andere nummers van de groep zijn Jumbo, Mickey Mouse, Rio, The Show en Moni de Fony. Van de laatste twee nummers werd een tweedalige medley gemaakt... als reclame voor een, voor een bank. Fos-majeur maakte van de Show een aanklacht op de regering... Het is, een, het is maar show. En in 1975 werd gescoord met die Opera. Een nummer dat opviel door uh, Pavarotti-achtige intermezzo's. Ja, dat, kon, dat kan niet nog steeds, die gekke Sjaak. In 1983 viel de Dizzy Band uit 1... maar kwam later bij 1 voor de goud van oud-concerten van Radio Veronica. 2009 kwam er weer een reeks concerten. En uh, ze draaien op dit moment nog steeds zij het in een uh, sterk gewijzigde bezetting. Omdat een aantal leden van de oorspronkelijke band gewoon niet meer leven. Uh, Dirk van der Horst is er niet meer. Uh, Herman Smak is er niet meer. Uh, en uh, ook... Wie staat er nou meer bij? Frans... Uh, nou, ben ik even de naam van kwijt. Maar in ieder geval, een aantal leden zijn er meer. Oh ja, en Bobby, de, die, die dikke, die zeg maar die roadie, die altijd als, uh, in de act wel uh, zeer meedeed. Ook Bobby is er op dit moment niet meer. Uh, uh, maar ze draaien nog steeds en het is nog steeds leuk. Dus als we ze nog eens een keer wil zien in de omgeving, moet je beslist gaan kijken. Als ze bij u zijn, het is echt nog steeds een hele goede band. En het Go is nog steeds een feestje. Het is nog steeds een feestje en die Chakloos kan nog steeds zingen. Echt wel. Ja, dat weet ik uit ervaring. Um, we gaan door met The Alan Parsons Project. Um, ik zal er zo iets meer over vertellen. We gaan eerst weer muziek draaien van hem. En dat liedje wat we van hem draaien, dat heet The Games People Play. The Alan Parsons Project. lopen, <laughs> Oké, okay. um, Games People Play was dat van die Alan Parsons Project... ...was een Britse progressieve rockband uit de jaren 70 tot eind jaren 80. De band is opgericht door Alan Parsons en Eric Wolfson. Tegenwoordig zijn ze niet meer on speaking terms. Alan Parsons Project draait nog wel. Ik heb ze de vorige jaar hebben wij ze nog live gezien. Fantastisch natuurlijk. En, maar Wolfson is er niet meer bij en Parsons doet het nog steeds wel. De albums van die Alan Parsons Project vertonen vrijwel allemaal... dezelfde kenmerkende structuur. Het zijn conceptalbums. Het album begint met een instrumentaal intro... dat overvloeit in het eerste nummer. Halverwege de B-kant van de LP staat er weer een instrumentaal nummer. En het laatste nummer is meestal een rustig nummer of een ballad. Vooral de vroegere albums lijken te zijn geïnspireerd door Pink Floyd's Dark Side of the Moon. En dan dit album werkte al Alan Parsons mee als geluidstechnicus. Een andere merkwaardigheid van de Alan Parsons project is een sterk wisselende bezetting. Vooral de zang leek steeds te worden afgewisseld tussen Wolfson, die vooral de langzamere nummers... En de ballades voor zijn rekening nam. En een grote verscheidenheid aan gastvocalisten. Die speciaal gekozen lijken te zijn. Vanwege het specifieke zangstijl. En om die zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de stijl en de sfeer van ieder nummer. Sprekend voorbeeld daarvan is natuurlijk de voormalige zanger van de Zombies. Colin Blunstone. In het nummer Old and Wise. Dat kennen we, maar dat is van een later album van de heren. Volgens velen vormen vooral Alan Parsons en Eric Wolfson de kern van die Alan Parsons project. Wolfson was uh, accountant ervan beroep, maar daarnaast een klassiek geschoolde componist en pianist. En Wolfson schreef dan ook alle, uh, alle muziek en teksten. Parsons was een succesvolle producer... Samen streefden zij naar de grootst mogelijke perfectie in hun muziek. Ook uh, Andrew Powell, componist en arrangeur, en uh, Ian Barnson, gitaar, en Robert Cottle, de synthesizer en saxofoon, waren, uh, van, uh, van sterk, uh, waren in sterke mate bepalend voor het specifieke geluid van de band. Goed, um, door. Niet te veel kletsen, maar gewoon lekker muziek gaan draaien. Komt-ie. Uh, het volgende nummer is van het album van de Eagles. Uh, Desperado. En het heet 21. 21. as strong as I can be. 21 was dat, de Amerikaanse rockband The Eagles, een van de bands, succesvolste bands aller tijden. De band werd in 1971 opgericht en uh, is anno 2014 nog steeds actief, hoewel met enkele jaren onderbreking. De naam verwijst naar de Amerikaanse adelaar... tevens het beeldmerk van de Verenigde Staten. Het album Eagles, Their Greatest Hits uit 1971-1975... is het best verkochte album aller tijden in de Verenigde Staten. De groep ontstond in het begin van de jaren 70, zoals al gezegd, in Los Angeles. En eh, weer eerst als begeleidingsband van Linda Ronstadt... maar al snel sloegen ze hun eigen vleugels uit... Hun vroegste muziek was een mengeling van country en bluegrass... vermengd met de harmonieën van de Californische surfmuziek. Hierdoor ontstonden gevoelige nummers over relaties, auto's en een uh, zwervend leven. De pioniers van het nieuwe genre waren begenadigde zanger-songwriters als Jackson Brown, G. Day Salter en uh, Warren Steven. En bands als natuurlijk Big Buffalo Springfield en Poco. Uit die subcultuur eh, is, eh, eh, in en om Sunset Boulevard... en de Valley of Los Angeles is rond deze componisten ontstond. Eh, destilleerden de Eagles een eigen geluid... en eh, synoniem werd met de Californische country rock... Op latere albums van de groep uh, werd de bluegrass muziek meer en meer afgezworen. En ging men over naar een meer rechttoe-rechtaan rockgeluid. Leden van het eerste uur. Glenn Frey was een van de eersten. Uh, dan hebben we ook nog, uh, even kijken hoor. Ja, Glenn Frey ontvluchtte de koude winters en de beklemmende muziekscene van zijn geboortestad Detroit. En introduceerde een rhythm en blues geluid. Trummer Don Henley was bijna afgestudeerd in Engelse literatuur. Gitaar, mandolinist en banjo-speler Bernie Liedem uh, had een passie voor country en bluegrass. Een sterke invloed had op het vroege geluid van de band. Bassist Randy Meissner was een liefhebber van auto's en fietsen en verkeerde eigenlijk liever... Uh, bij zijn familie dan zijn tijd besteden aan het bespelen van een basgitaar in een rockband. De band werd geformeerd in 1971 toen John Boylan, toen manager van Linda Ronstadt, Frey Lieden en Meisner losweekten van hun bezigheden. Straks meer informatie over dit gezelschap. Um, we gaan door met de Dizzy Mans Band. Ja, natuurlijk. Leuk toch? Ja, is dat leuk? Ja. Digiman's uh, Band en Moni de Phony. Band. De uh, oorspronkelijke leden van deze band waren Dirk Buisman, die speelde basgitaar. Uh, Dirk van der Horst, die uh, speelde solo gitaar, intussen helaas overleden. Herman Smak speelde orgel en piano, ook intussen helaas overleden. Uh, Karl Kalf speelde trompet, bugel en cello. Die leeft nog. Uh, Joop Troms uh, speelt drums en percussie. Die maakt ook nog steeds deel uit van de huidige formatie van de Mans band. Uh, dan hadden we natuurlijk uh, Klaas Versteeg, die speelde dwarsfluit en saxofoon. Bob Ketzer. Die deed zang en percussie. En de, deed leuke acts. Vooral in de. In, ja, in sommige stukken was, was het echt. Uh, de show van die gasten was altijd om je rot te lachen. Als je daar naar ging kijken, dat was geweldig. Ze hadden altijd allerlei acts. Ik kan me bijvoorbeeld uh, nog herinneren... een top-op-act met de bekende presentator... Ad Slisser, <lacht> zoals hij genoemd werd. Waarbij dan die Bobby uh, Ketzer... met een hele dikke jongen... die moest dan op een gegeven moment... Uh, Little Jimmy Osmond doen of zo. En <coughs> ze hadden ook een... Uh, een act, ik weet niet of ze dat nog doen trouwens... maar deden ze toen wel... hadden ze uh, Heinrich Bauerlasser... En dat dus, ging het dus om. Dat iemand van de band eh, zo, zo goed boeren kon laten. En dan werd er werd iemand uit het publiek uitgedaagd. Om eh, dat te evenaren of te overtreffen, natuurlijk. Nou, je snapt, hilarisch was dat. Zeker in die tijd. En dan natuurlijk mijn grote vriend Jacques Loes. Nog steeds actief en nog steeds beschikkend over een fantastisch stemgeluid. Eh, die dus de zanger was. En tegenwoordig dus weer met een nieuwe formatie van de Disneyland Band. door het land toert. Um, ja, nou, we gaan door met... Uh, u hoorde dus het nietje, Moni de Pony of de Phony. Ja, zo heet het. Uh, we gaan door met Alan Parsons Project. Het is een beetje lastig, die nummers lopen vaak in elkaar over. Uh, maar dat geeft niet. We gaan ja. gewoon proberen om dat zo scherp mogelijk te laten horen. Althans Ansela die kan dat heel goed. Het volgende nummer van deze band, de, van het album Turn On A Friendly Card. Uh, dat heet Time is on the Alan Parsons Project. dat heet Time. Ik kan me dat nog herinneren. Vorig jaar, dames en heren, maart was het geloof ik, maart 2013 hebben we ze nog live gezien. Dat was in, in Utrecht. En uh, dat, was, dat was echt wel goed. Dat was echt zo fantastisch mooi. En dit, dit speelde dus ook. Uh, het album waar we het nu over hebben, Turn on a Friendly Card, dat komt uit 1980. Uh, daarvoor waren al een aantal uh, uh, LP's aan vooraf gegaan... Uh, I, Eve bijvoorbeeld, Pyramid, I, Robot... en Tales of Mystery and Imagination. De, dat was de eerste uit 1976. En de opvolger van de Turn of a Friendly Card... dat was eigenlijk wel, denk ik, zijn meest uh, beroemde album... wat hij ooit gemaakt heeft. Dat was Eye in the Sky. Dat was uit 1982. Die hebben we al... Er hier in dit programma. Goed, Turn On a Friendly Car, dus het nummer dat heet Time. En uh, ja, het blijft gewoon natuurlijk fantastische muziek uh, om, om naar te luisteren. We gaan naar uh, de Eagles. Uh, hè? Oh, nee, ik dacht je het niet meer eens was. Uh, we gaan uh, naar de Eagles en dan moet ik even gaan zoeken wat de titel is. Want dat ben ik nou weer vergeten. om Oh ja, Out of Control, zo heet het. Nou, dat zijn we niet hoor. De bal is onder controle. De Eagles out of control. Out of Control, nou dat waren ze wel. De eerste album, uh, Eagles, was gevuld met pure soms onschuldig aandoende country rock. Tweede album, Desperado, wat wij dus nu onder handen hebben. Tweede album dus van deze band. Uh, werd net als, uh, uh, met als het belangrijkste lied, het lied Desperado natuurlijk, had als thema... Uh, Band, bandieten van het uh, Wilde Westen. En uh, vormde het eerste bewijs van de voorliefde voor het maken van themaalbums. De eerste twee albums werden uh, opgenomen in Londen... en geproduceerd door Glenn Johns. Dat was geen kleine jongen, want Glenn Johns uh, werkte onder andere... ook met de Who, met The Stones. En hij heeft ook nog uh, iets gedaan aan, met The Beatles. Met name het album Let It Be... Uh, wat later door Phil Spector is afgemerkt. Maar er zijn ook nog de Glyn Johns uh, mix is daarvan. Uh, en dat is, een, dat is een heel ander verhaal. Voor het maken van het derde album, On The Border... Uh, werkte de groep wederom samen met uh, producer Glyn Johns... die daarvoor had gewerkt, zoals ik al zei... met Led Zeppelin, The Rolling Stones en The Who... en ook iets met The Beatles. Uh, de band wilde een meer de rockkant op... maar Johns neigde meer naar het, uh, de wollige kant van de muziek van de Eagles... Na twee derde van het album, samen met Jones te hebben afgemaakt, richtte de band zich op Bill Simczyk, die de rest van het album maakte. Bernie Lieden introduceerde Don Fielder, een goede vriend die hij al jaren kent, en tijdens een jam sessie de, de afloop van een concert indruk maakte op Henley en Frey. Filder werd gebeld om in uh, als sessiemuzikant uh, slidegitaar te komen spelen... en werd uh, in, in het lied A Good Day in Hell... waarover de andere leden zeer, zeer enthousiast waren. Twee dagen later was Don Fielder de vijfde eagle. Het album On The Border bracht de groep een Billboard nummer één hitsingle... met het lied Best Of My Love in uh, maart 1975. We gaan verder met de Dizzy Mensband. En van hun, ja ja, draaien we het nummer Fire. Hier zijn ze weer. Who looks like me and you But I know his name And I don't think he's insane It is me and I'd just like to raise a fire To don't try to catch me That me and my matchup Are elusive goes I'm too intelligent yeah. It's a deflection To get my satisfaction From that prickly And I, I, I only have to laugh. <laughs> Houses on fire, and I think I'll retire to be alone, alone, alone with my big appeasement. Fight for gain and action, do a stankless, mighty But I'm your standard van de DC bent Band en we gaan snel door met Alan Parsons Project voor tot het nieuws en weer van uh, drie uur en van hun drive, van Alan Parsons draaien we uh, I Don't Wanna Go Home. Tot het nieuws van drie uur.